Danvoort heeft het. En jij belicht het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Net nu zondag in Kennemerland. Zalig Pasen. Ik wil mijn hartelijke dank ter brengen voor de vrije bloemen uit Nederland. Voor de Pasmis op Hot Sint Pietersplein.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 Het duo Cherry Fresh te vormen. Twee ervaren entertainers die met een veelzijdige repertoire mega feestganger op de dansvloer krijgt Van zweervolle love songs, top 40 hits, gouden classics en exotische Latin tot funky 17 s disco. Cherry Fresh van alle marten thuis. Geniet, het, geniet het deze tweede paasdag van het wervende duo en kom gezellig met Cherry F F Fresh Fresh mee feesten. Stijlvol en verzorgd Wat zou het zijn? Stijlvol en verzorgd Netjes in pakken zo Ja dat moet hebben bij de Holland Casino hè? Altijd netjes dus geen, uh, geen korte broek Geen slippers en, uh... Geen stringertjes bij haatjes Maar allemaal netjes gekleed Ja dat mag pakken. wel maar dan onder je, jur onder je jurk ja. Of onder jouw spijkerbroek <laughs> In Holland Casino is dat um, En dat is uh, morgen 9 april 5 euro entree in Holland Casino En dat is uh, voor de rest bekend waar dat is En er uh, zijn weer een expositie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 Genre. genre, ja. Gaan we mee rij. En riet van deze muzikale duo. En weer het rescode in dus stel voor hem verzorgd. Uh, 13 april vanaf 9 uur. En het uh, einde op 13 april. In het Sint Holland Casino. Ja, klopt. En nog eentje. Quizzen of quizzen, dat is de vraag. Algemene kenningsvragen worden getoond op een groot scherm. En van commentaar voorzien door quizmaster Joop van Ness Junior. Wie is de snelste en de beste...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 If I can play the game, a woman really thinks she knows me. Stuck in the middle. A woman acts just like she told me. Stuck in the middle. A woman really thinks she owns me. Stuck in the middle. In oh, the whistle, letting you know that I'm stuck in the middle, oh. Hump, just a bandage and the pain is gone What is this, my bleeding? A woman with a wooden heart A dozen lovers in the dark But she doesn't call it cheating, no And I seriously doubt If I'm up for this And She seriously doubts If I can play the game really think she knows me woman she acts just like she knows woman really think she knows me woman, In the middle, oh ...van Afrojack Shermanology... ...Can Stop Me hier op ZFM Zandvoort. Je luistert naar Zondag in Kemeland ...en we hebben een winnaar van Parijs hè. Tom Bonen ...wint uh, de klassieker. Zometeen nemen wij met oog en oor de badplaats door. En hier is Trigger en ...and Follow Rivers... Always be the ocean where I'm Be my own river, be the water where I'm waiting. Yeah, my river running.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 En uh, ik draai nachtdiensten en ik slaap overdag. Maar, Pascal uh, van der Beek, onze collega, uh, Zit daar ook aan ook mee, hè? Ja. En uh, maar wij slapen overdag of slapen niet. En dan uh, lezen je s'avonds, midden, nacht, s nachts, s'nachts lees je bij uh, het toernooi. Als er uh, mensen lekker aan het feesten zijn en uh, de drank er uh, goed in gaat, moet ik zeggen. Ja. Mogen wij uh, de boer lekker, lekker en netjes in de gaten dus houden. Dus jij veilig bij een, een basketbaltoernooi? Ja. Oké. Okay. Uh, ja. Dus overdag aan de wedstrijden en dan gaan wij slapen Ja. En, ja. Uh, vanaf vijf uur uh, komen ze allemaal weer terug en dan mogen wij uh, ja. onze diensten draaien. Gooi je ritme helemaal om hè? Ja. Ja, dat is niet fijn. Hier nou. is Nadia Lee. Rapture. But you knew all the words <middels> Ja, ik zou leer je nog eens wat, hè? Ik hoorde dus net dat dit liedje in Pokémon te horen was. Wist ik niet, wist ik niet. Toto hold the Line hoorde hier bij Sivum uh, Sandvoort. Zondag in Camerland. En heb je het nieuwe van Danny Vera al gehoord? Danny Vera, bekend van Football International vooral. Heeft een nieuw single uit. En het is een heel leuk liedje. Zijn nieuwe single heet Find Me. Find Me. Wall out of line. You stay behind in summer. Your voice I hear while you don't speak, somehow, trapped inside forever. So come on. There's no Van Danny Vera en ik vind het een leuk liedje. Find me, hoor je hier. Zie je van Zandvoort. Zondag in Kemmerland. tien over half vijf. Eerste Paasdag en um, ja nieuws over coma-suipers um, en vooral jonge coma-suipers. Want het Zaans Medisch Centrum wil foto's opgehangen van jonge coma suipers. Uh, Voordat ze worden behandeld, moeten ze straks eerst op de foto. De Zaanse kinderartsen willen zo'n shock effect creëren bij de patiënten, hun ouders en bij andere kinderen. Onderzorg wordt nog wel of het plan juridisch haalbaar is. Ja, op zich is het een goed idee, toch? Ik denk het wel goed deze. En zie je die koters die zuipen, uh, uh, al ben de dertien zich helemaal naar de kloten. Die moet je wel met zichzelf uh, confronteren. Ja. Dus dat, ik vind het een goed idee.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 Dat is toch een hermafrodiet? Dat is een travestiet, gek? Dat is iets compleet anders. Tjongejonge. Ja. ja. Ik weet het niet. Ik weet niet wat er aan broek hing hoor. Daar ben ik uh, in. Ja, dat was een, echt een duidelijke travestiet. Ah, uh, wel. Uh. Ik heb nog nooit iemand uh, in, of in mijn omgeving die dat heeft, iemand zoiets heeft gezien. Nou, ik ga ook niet daar, bij iedereen niet, of zo. Ken, uh, onder broek kijken, maar, uh... dat, ja, dat is ook weer zo. Maar je hoort wel verhalen. Maar ik zou verhalen verhaal heb ik nooit gehoord. Ja, maar ik weet niet of mensen er heel openlijk voor uitkomen. Misschien je, je Ja, je, je schaamt je er misschien wel voor, ja. De redactie van De Wereld draait door, is woedend over een reclamestunt van een deodorantmerk. Afgelopen woensdag. Mensen in publiek begonnen elkaar tijdens het praatprogramma plotseling uitgebreid te zoenen... ...op een manier die lijkt op reclamefilmpjes van hetzelfde merk. De eindredacteur twitterde al dat gasten een schadeclaim kunnen verwachten... Het gaat over actie, ja. maar uh, ik heb het niet eens gemerkt dat dat gebeurde. Volgens mij heel weinig mensen. Volgens mij zou ik net een filmpje voorbij komen. Op, uh... we even kijken? Ja, nou ja, hebben... <lacht> luisteraars hebben daar weinig nee, van. Daar even over een paar weken hebben we een webcam, dan kunnen we het laten zien. Oh, ja. Dat uh, hoorden we net, Zullen we jammer, want je wil niet weten wat hier gebeurt in een, uh, een studio. Nou, ja, misschien uh, zien maar mensen maar allemaal ik, niks. Maar het is mij niet opgevallen, en nu de wereld door de redactie dit heeft uh, bekendgemaakt. Zijn is het merk AX natuurlijk extra blij, omdat het dan weer in de reclame komt. Ja. Dus ja, het, is, het kan twee kanten op. Bij een ruim een kwart van de huisdierbezitters slaapt de hond of kat regelmatig in bed. Blijkt onderzoek in opdracht van de Telegraaf. De hond is het populairste huisdier. 48% van de huisdierbezitters heeft ook heeft een of meerdere honden. De kat wordt met 24% op de tweede plaats. Vissen staan op drie, maar die zijn duidelijk minder geïnteresseerd in het gezinsleven. Ik vind het zo smerig, hè? Hoe zit het dan met poes? Ja, ja, nou ja, katten. Even kijken, hoor. Uh, 24 Tweede uh, plaats. Maar ik vind het zo smerig. Je gaat dan niet met je, met je kat of hond in, in bed slapen? Het is toch smerig? Ja, uh, uh, die haren... Uh. Vissen snap ik ook niet. Als je een kale poes hebt, dat is anders. Dan is het een, een heel ander verhaal van natte vis...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 Niet zo betrouwbaar. <laughs> hey, maar wat zijn die bronnen dan? Nou ja, het verhaal. Nou ja, nee, nee, je zeggen van iemand die er daar niet bij denkt. Je... Oké, okay. nou nee, ja. ik, ik, ik ken het verhaal niet. Nee, ik ook niet nou ja, dus, ja. Interessant, interessant. Dus ja, hè? wat hè. Je leert nog eens wat hier op deze zondagmiddag.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 Hello no.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 op het einde. Ik vind het nou geen mooi einde. Wacht, ik ga het Dat is het einde van That's Call It What You Want. Faster The People. Ik wou hoor. Hey, um, Weet je hoeveel de eerste kreef van het seizoen heeft gekost? Nou, ik zie staan staan. Ja, wat, wat, wat gok je? Ik gok uh, denk uh, duizend euro. Nee.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 ja, maar er staat hier een, uh, een leuke paasraas in de studio, zie ik. <laughs> ja, dit is wat het paas is natuurlijk. Uh, anders uh, <laughs> And was hij op geweest? Ik, het wel. ik denk het ook wel. Nou nee, ja, zometeen even meer informatie. Want morgen zijn we natuurlijk de hele dag met CFM aanwezig met paas. Onder andere de races. daar laten meer informatie over. Hier had ik zin in Marma juke juke. Rubber Lover. <laughs> Fijn liefje.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 Juke Juke rubber lover Eén oh, laatste plaatje ja. voor vandaag Zondag in Kamerland, Aldo, dankjewel Ja, Rudi, ook heel erg bedankt uh, Volgende er, uh, week gezellig. zijn we er niet, twee weken over twee weken zijn we er. Volgende week zijn Rob en Albert-Jan hier ja. Morgen, leuke dag hier op CFM Zandvoort En in Zandvoort Want morgen zijn natuurlijk de paas races op het circuit uh, Hele dag is CFM erbij Van 10 tot 12 Jaap Koper En uh, ik ben er van 12 tot 5 en uh, Rob Harm zou aanschuiven. En uh, Albert-Jan Vos ook. Willem van Denzen geeft uh, verslaggeving van het circuit. Dus morgen luisteren. www.sivumzandvoort.nl of regiozandvoort 106.9fm. Mag ik even zeggen? Ja, tuurlijk. Uh, bij uh, Stankbar Herrie wil ik even zeggen dat ze vast een uh, broodje koket voor mij klaarmaken. Ja, ook voor mij. Broodje koket. Lekker met mosterd. Uh, rund, graag. Rundvlees. We komen het zo halen. We komen het zo halen. Nou ja, fijne, fijne, fijne, fijne avond. Lekker paas. Heb je eigenlijk een paas... ...avondeten, heb je dat eigenlijk? Vast wel, toe. Je toch? Je hebt wel een kerstdiner, paasdiner. Het is meer een paasontbijt. Ja, ik mensen vooral het eten gaan met paas. Ja. Nou ja, eet smakelijk en morgen luisteren naar GFM Zandvoort. We eindigen met een heerlijk laatste plaatje. Wat mij betreft een van de beste platen ooit gemaakt. Here's you too. and beautiful day. The heart is a blue.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 ZANG